van onze vrome voorgangers lees. En als ik dezelfde weg probeer te bewandelen als zij. Dan lukt het mij niet. Ik ben niet bij machten om hen te imiteren. Om dezelfde weg in te slaan als zij. Hoe zou dit toch komen? Waarom verlies ik steeds de strijd. Terwijl zij altijd succesvol waren. In hun streven. Het verschil zit hem in de verheven ambitie waarover zij beschikte. Het beschikken over een verheven ambitie geeft de mens standvastigheid, doorzettingsvermogen en vechtlust. Toen een van onze vrome voorgangers les aan het geven was aan zijn leerlingen, kwam een gezaghebbende persoon binnenvallen, een belangrijke persoon binnenvallen. De leraar bleef rustig op de grond zitten, met zijn voeten uitgestrekt. En gaf deze man, deze belangrijke man, absoluut geen aandacht. Toen de gezaghebbende man naar buiten ging, stuurde hij een van zijn onderdanen met een zak geld naar deze leraar. Hopende daarmee dat de leraar de volgende keer meer respect ...jegens hem zal tonen. Misschien voor hem zelfs zal opstaan... ...en meer aandacht aan hem zal schenken. Dus hij probeerde zijn loyaliteit te kopen. Maar de leraar gaf het geld terug... ...aan de bediende van deze man... ...en zei tegen hem... ...zeg tegen je baas... ...dat degene die zijn voeten uitstrekt... Zijn handen daarentegen niet uitstrekt. Dus zijn handen niet zal uitstrekken om het geld aan te nemen. Dus wil hij zijn trots behouden. Dan moet hij zich niet laten omkopen. En niet ingaan om zo'n aanbieding. Trots waren deze mensen. Op de kennis waarover zij beschikten. En zij bezaten een eergevoel. Zij interesseerden zich niet voor het dunia. En daarom waren zij, beste zusters, succesvol. In tegenstelling tot de moslims van tegenwoordig, die leeg van ambitie zijn, leeg van kernwaarden en de drang om iets te bereiken. Ze hebben niets om voor te leven. Ze hebben geen doel voor ogen. Onze vrome voorgangers zijn met een opgeheven hoofd naar deze wereld gekomen. Toen zij geboren werden, rijkten zij onmiddellijk met hun ogen naar de hemel, keken zij op naar de hemel. En wij zijn met de neergeslagen hoofden naar deze wereld gekomen, met de ogen naar de grond gericht, met de ogen naar beneden gericht. Een verheven ambitie geeft de persoon een lange adem. En maakt hem bestendig tegen de tegenslagen die hij tegenkomt. En doet hem de obstakels die hij op zijn weg tegenkomt overwinnen. En neem als voorbeeld Ashabul Kahf. De jongeren van de grot. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over hen in de Koran. Innahum fitjatun amanu birabbihim was رب in Huda. Warabatna ala kulu id i kamu fakalu rabbuna rabbusama wati wal art. Lan nad min dunihi ilahan la kadkunna eden shatata. Oftewel, zij waren jongeren die in hun Heer geloofden, die in hun Heer geloofden een ambitie. Zij hielden ambitie op na. En wij gaven, Allah zegt verder, en wij gaven hun meer leiding. Omdat zij in hun Heer geloofden, gaf Allah hen meer leiding. En wij versterkten hun hart toen zij opstonden en zeiden. Onze Heer is de Heer van de hemelen en de aarde. Nimmer zullen wij een andere God aanroepen naast hem. Anders zouden wij inderdaad een grote dwaasheid begaan. Toen zij opstonden en zeiden in Allah te geloven. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala hun harten versterkt. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala hen meer kracht gegeven. Dat is omdat zij een verheven ambitie op nahielden. En deze houding van deze jongeren vergt een sterke overtuiging. Om op te staan en het valse geloof van de meerderheid te verwerpen, het is niet zomaar iets. Zoiets is alleen weggelegd voor de mensen die over een hoge ambitie beschikken en door een stevige hartsovertuiging gekenmerkt worden. Alleen voor hen is zoiets weggelegd. En er is gezegd, dat deze jongeren allemaal onderdeel uitmaakten van rijke families. Dus zij waren de kinderen van belangrijke en welvermogende mensen, welgestelde personen. Toch hebben zij al het pracht en praal achter zich gelaten en zijn op de vlucht geslagen om hun geloof te behouden, om hun geloof te bewaren. ...om uiteindelijk in een kille grot te belanden. En laten wij niet vergeten... ...dat het hier om gewone jongeren gaat. Jongeren zoals jij en ik. Vaak zijn het in de Koran de profeten... ...die in lijdensweg moeten doorlopen. Die verjaagd worden. Die vermoord worden. En die opkomen voor het woord van tawhid. Maar deze keer... Zijn het een verzameling gewone jongeren. Jongeren zoals jij en ik. Die de revue passeren. Zodat de volgende jonge generaties. Dit voorbeeld van hun. Kunnen opvolgen. En zich evenals. Dit groepje. Zullen inzetten. Voor het verspreiden. Van het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze versen. Die in de Koran genoemd worden. Zijn een les voor ons, zijn een les voor een ieder van ons die zegt van Allah subhanahu wa ta'ala te houden. En die bereid is zich in te zetten op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Een groepje jongeren dat door Allah in de Koran werd genoemd. En dit is op zich een grote eer dat jij in de Koran wordt genoemd. Dat deze jongeren in de Koran worden genoemd. En dit allemaal vanwege hun verheven ambitie. Hun strijd tegen shirk. Veel godendom. De ambitie om de strijd met shirk aan te binden. Zelfs, moet je kijken subhanallah. Zelfs de hond die deel uitmaakte van dit gezegende groepje. Is niet onopgemerkt gebleven. En ook hij werd genoemd in de Koran. Allah zegt namelijk... Wat aha bohom aipada. Wahum rokud. Wa nukalibu hum dat al yamini Wadat daata shimal. Wat kelbu hum baasitun viraaihi bilwasid. Oftewel, je denkt dat zij wakker zijn. Terwijl zij slapen. En wij zullen hen zich naar links en naar rechts doen keren. Doen omkeren. Doen wenden. Terwijl hun hond. Let op, zelfs de hond wordt genoemd, subhanallah. Door Allah, subhanahu wa ta'ala. Terwijl hun hond met zijn voorpoten uitgestrekt bij de ingang van de grot ligt. Beste zusters. De meeste moslims van tegenwoordig zijn, zoals ik al eerder aangaf, leeg van ambitie. Dit terwijl dieren nog enige ambitie op nahouden zo staat bijvoorbeeld een leeuw bekend om het feit dat hij het zichzelf niet toestaat om van kadavers te eten hij wil alleen van datgene eten wat hij zelf te grazen heeft genomen hij wenst niet de kliekjes te eten van andere roofdieren en dat is op zich een vorm van verheven ambitie dus zelfs bij dieren is nog enige ambitie te bespeuren. Nog enige ambitie waar te nemen. Terwijl wij geen één op nastreven. Geen één ambitie op nahouden. Wat is er toch mis met deze oma? Wat is er toch mis met de jongeren van deze oma? En konden wij maar een blik werpen op het leven van de metgezellen? Op het leven van onze vrome voorgangers. Om te leren wat verheven ambitie betekent. En ik zeg met gezinnen, vrome voorgangers. Ik wil niet de profeten aanhalen. Want vaak zullen de mensen zeggen, we zijn geen profeten. Dus we zijn ook niet in staat om datgene te doen wat de profeten pleegden te doen. En daarom zal ik gewone mensen aanhalen. Mensen zoals jij en ik, zoals ik eerder zei, konden wij maar een blik werpen op het leven van de metgezel, Om te leren wat verheven ambitie betekent. Wat verheven ambitie inhoudt. In Sahih Muslim wordt ons door Enes, mogen Allah wel tevreden met hem zijn. Verteld dat de profeet vrede zij met hem na het beëindigen van een veldslag, dus nadat hij klaar was met strijden, zei hij tegen de metgezellen, missen jullie iemand? Oftewel, ontbreekt er volgens jullie iemand? Toen zeiden de metgezellen, ja, wij missen die en die. En zij noemden de namen van een aantal metgezellen die dood waren gegaan. Toen herhaalde de profeet, vrede zij met hem zijn vraag. Missen jullie iemand? Toen zeiden zij wederom, wij missen die en die. En zij noemde de namen van nog een aantal mensen. Toen de profeet voor de derde keer de vraag herhaalde. En zei, missen jullie iemand? Antwoordde de metgezellen, nee. Volgens hen... Hebben zij iedereen opgenoemd. Maar toen zei de profeet tegen hen. Maar ik mis Julebib. Ik mis Julebib. Dus ga. Dus ga op zoek naar hem. Ga op zoek naar Julebib. De metgezellen gingen op zoek. En troffen hem dood aan. Hij was gestorven. Tijdens het strijden. Toen de profeet erbij werd gebracht. En hem zag liggen zei hij, Hada minni wa ana minhu. Hada minni wa ana minhu. Dus hij, zegt hij, hij, verwijzend naar Juleibib, Hij maakt deel uit van mij en ik maak deel uit van hem, zei de profeet sallallahu alayhi wasallam). Zie de eer die deze metgezel is toegekomen. Wat? Kan een persoon zich meer wensen dan deze mooie woorden van de profeet. Die richting hem worden gedaan. Die richting hem worden gesproken. Juleibib, die niet echt opviel tijdens zijn leven. Maar toen hij stierf zei de profeet tegen hem. Minni wa ana minhu. Dit zijn de mensen die wij als voorbeeld moeten nemen. Mensen met verheven ambitie. Wij moeten ons afvragen. Wat heeft Julebib precies gedaan. Om uiteindelijk met deze grote eer te strijken. Julebib. Die niet echt bekend was bij de mensen van zijn tijd. Als je de meeste mensen zou vragen. Dan zouden ze zeggen. Het is een gewone man. Het is een man. Van niet veel betekenis. Maar hij nam een verheven positie in bij Allah subhanahu wa ta'ala. Vanwege zijn godsvruchten. Vanwege zijn inzet op de weg van Allah. Vanwege zijn liefde voor de geboden van Allah. Als de profeet iets tegen hem zei, dan deed hij dat onmiddellijk. Vanwege zijn afkeer van de verboden van Allah. Als de profeet tegen hem zei iets niet te doen. Dan deed hij dat niet. En vanwege zijn torenhoge ambitie. Want zijn enige ambitie was het paradijs. Dat was de ambitie van alle metgezellen. Zij keken allemaal uit naar het paradijs. Terwijl wij... Naar hele gewone zaken, wereldse zaken uitkijken. Terwijl, on, terwijl wij ons bekommeren over hele gewone wereldlijke zaken, bekommerden zij zich over het hiernamaals. Ridwanullahi alayhi. Terwijl onze ambitie zich beperkt tot eten en drinken, slapen en tv kijken, winkelen en op vakantie gaan. We hebben van onze verlangens een soort kaaba gemaakt. Die wij met deze harten van ons vereren. En daaromheen de rondgang, tawaf, verrichten. Dagelijks. In tegenstelling tot de harten van de metgezellen. In tegenstelling tot de harten van de vrome mensen die ons zijn voorgegaan. Zoals Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu. Die evenals wij een mens was, een mens van vlees en bloed, een mens die at en dronk, een mens die ook op deze aarde heeft rondgelopen. Maar toen hij stierf, liet de profeet vrede zijn met hem, ons weten dat de troon van Allah heen en weer schudde, heen en weer bewoog als reactie op de dood van Sa'd ibn Mu'ad. Radhiyallahu anhu. Kunnen jullie dit geloven? Zie de eer die deze dienaar is toegekomen. Sa'd. Die bekend stond als een gerespecteerde, edelmoedige en eerlijke man onder de mensen van zijn tijd. Zijn dood zorgt ervoor dat de troon van de Almachtige heen en weer gaat. En dit allemaal vanwege zijn verheven ambitie. De ambitie om zijn Heer te behagen. De ambitie om de regels van Allah subhanahu wa ta'ala na te leven. En volgens de richtlijnen van Allah subhanahu wa ta'ala te leven. Een andere persoon die over een verheven ambitie beschikte was Enes ibn Nadr. Mogen Allah wel tevreden met hem zijn. De oom van Enes ibn Malik. Het jongetje dat de profeet een lange tijd heeft gediend. Deze man die op de dag van Uhud. En jullie weten allemaal dat de moslims op de dag van Uhud een groot verlies hebben geleden. Deze man die op de dag van Uhud toen iedereen op de vlucht was geslagen. Toen iedereen was weggelopen. Als een van de weinigen achter is gebleven. Om de strijd door te zetten. En toen hij door Sa'd ibn Mu'ad werd gevraagd. Zich terug te trekken. Want dat had geen zin meer. Het had geen zin meer volgens Sa'd ibn Mu'ad. Toen zei hij. Laat mij, o Sa'd. Want de geur van het paradijs. Komt mij tegemoet uit de richting van Uhud. Zeg, ja Sa'd, wallahi, inni la ajidu al jannah, doona Uhud. Laat mij Sa'd, want de geur van het paradijs komt mij tegemoet uit de richting van Uhud. En dat waren zijn laatste woorden. Want zijn zwaar verminkte lichaam is later op het slagveld teruggevonden. Maar kijk naar de eer die deze man is toegekomen. Allah subhanahu wa ta'ala. Vanwege zijn verheven ambitie doet hem de geur van het paradijs ruiken in dit wereldse leven. Alvorens het hier namens. Hij rook de geur van het paradijs tijdens de slag van Uhud. En dat moedigde hem aan om door te gaan, om door te zetten en strijden ten onder te gaan. Een andere metgezel die grote ambities koesterde is ibn Ka'b. Die de profeet bediende en hielp met zijn wodo. Hij was gewoon om de profeet te helpen met zijn wodo. Op een dag zei de profeet tegen hem: Vraag mij om iets. Dus de profeet wilde iets terugdoen voor hem. Wij zouden in zo'n geval de kans grijpen om geld, kleren, juwelen, goud en eten te vragen van de profeet Sallallahu maar wat vraagt Rabia ibn Ka'b ib, aan de profeet hij zegt tegen hem Inni oftewel ik wens jouw gezel jouw kompaan te zijn in het paradijs hij wil de profeet in het paradijs vergezellen dat is een verheven ambitie het is geen ambitie om het geld van de wereld te verzamelen. Het is geen ambitie om huizen te bouwen. Het is geen ambitie om je tijdens de zomerse vakantie uit te leven. Dat is geen ambitie. Een ambitie is dat jij de profeet, inshallah, zou vergezellen in het paradijs. Dat jij met de profeet kan zitten in het paradijs. Dat jij de profeet kan toespreken in het paradijs. Dit zijn voorbeelden van mensen met een verheven ambitie. Een ambitie die wij amper kennen. Maar dat betekent niet dat wij die ambitie niet meer kunnen verkrijgen. Niet meer kunnen terugwinnen. Wij moeten weer omhoog gaan kijken. Niet om ons heen. Niet, luister goed, niet om ons heen. Maar wij moeten met onze ogen weer naar de hemel rijken. Want vaak als je naar de mensen om je heen kijkt, dan word je ontmoedigd. Zij maken jou neerslachtig. Zij maken jou zo somber dat je niets meer uitvoert. Kijk je daarin tegen... Naar de vrome mensen die ons zijn voorgegaan. En neem je hen als voorbeeld. Dan wordt jou weer moed en aspiratie ingeblazen. Het is belangrijk. Dat jij een pad voor jezelf hebt uitgestippeld. En dit pad dan ook bewandeld. En luister vooral niet naar de uitspraken van de mensen om je heen. Die het enthousiasme. En de motivatie wegnemen. Er zouden. Naar mijn mening. Meer lessen gegeven moeten worden. Over het leven van onze vrome voorgangers. Om de ambities van de huidige moslims op te krikken. Omhoog te brengen. Beste zuster. Laat het bijvoorbeeld je ambitie zijn. Om de vroegere zonde. Die jij hebt begaan. Met goede daden. Te compenseren. Je hebt slechte dingen in het verleden gedaan. Doe nu goede zaken. Goede daden er tegenover te stellen. Dat was ook een van de ambities die door onze vrome voorgangers werden nagestreefd. Mohammed ibn Wasi pleegde altijd het volgende te zeggen: Als mijn zonden een geur zouden hebben. Dan zal niemand in mijn buurt kunnen komen door de stank van deze zonde. Niemand zal in mijn buurt kunnen komen door de onaangename geur van deze zonde. Deze man leefde altijd in de ban van zijn zonde. En probeerde zichzelf deze zonde keer op keer ter herinnering te brengen. Om steeds vromer te gaan leven uit schuldgevoel. Toen Abu al razi een grote geleerde op het gebied van hadith. op zijn sterfbed lag, probeerde een aantal van zijn leerlingen hem een shahada te laten uitspreken. Want zoals jullie weten, het is gewenst dat een stervende iemand een shahada uitspreekt voor zijn dood. Maar geen van hen, dus geen van die leerlingen, durfde hem dit direct te vragen. Dus tegen hem te zeggen. Zeg la ilaha illallah. Sommigen van hen zeiden tegen elkaar. We schamen ons diep. Om tegen een man. Die zijn hele leven heeft toegewijd. Aan het verzamelen van de overleveringen van de profeet. Te zeggen. Zeg la ilaha illallah. Dit is niet gepast. Dus zij bedachten een plan. Ze zouden een overlevering. ...in zijn aanwezigheid aanhalen. Waarin de zin... ...la ilaha illallah in voorkomt. En ze zouden doen... ...alsof zij niet wisten... ...hoe de overlevering verder ging. Waarna Abu Zor'a deze zou afmaken. En dit gebeurde ook. Want toen zij allen stopten... ...zei Abu Zurah, ...het is Mu'ad ibn Jabal... Die de profeet vrede zij met hem heeft horen zeggen. Wiens laatste woorden. La ilaha illallah. En precies. Na het zeggen van deze zin. Blies hij zijn laatste adem uit. Natuurlijk gaat de overlevering verder. De profeet zegt namelijk. Wiens laatste woorden la ilaha illallah zijn. Zal het paradijs betreden. Maar deze man heeft altijd één ambitie nagestreefd: De ambitie om Allah en zijn profeet te behagen. De ambitie om de kennis van de islam te waarborgen. En daarom werd hij beloond met het Allerhoogste. Het zeggen van la ilaha illallah. Tijdens het uitblazen van zijn Allerlaatste adem, Beste zusters. Ambitie staat namelijk voor het hebben van een streven. Voor het bezitten van een streven. Het streven om iets te doen. Iets te ondernemen. En je moet weten. Dat alleen het hebben van een goede ambitie. Voldoende is om beloning te krijgen. De profeet vrede zij met hem. Zegt namelijk, zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari. Wie van plan is om een hessena, een goede daad, te verrichten. Maar deze niet weet te realiseren. Om een of andere reden niet kan uitvoeren. Allah zou dit voor hem toch als hessena registreren. En weet dat de profeet vrede zij met hem. Ons heeft gewezen op het belang van de verheven ambitie. Hij zei namelijk... Als jullie Allah om iets vragen... vraag hem dan... de allerhoogste verdoos. En dat is namelijk het allerhoogste niveau van het paradijs. En hiermee leert hij de moslims... om altijd voor het allerhoogste te gaan... en de meest verheven ambities... ...in zich te dragen. En een van de beste doelstellingen... ...en ambities die een persoon zich kan stellen... ...kan nastreven... ...is het vergaren van kennis... ...over zijn geloof... ...om zijn Heer... ...aan de hand van kennis te aanbidden. Ook moet Hij erna streven... ...om deze kennis vervolgens te verspreiden. En weet één ding... ...dat namelijk het vergaren van kennis inspanning vergt en een lange adem Yahya ibn Abi Kathir zegt kennis en ontspanning gaan niet samen met andere woorden het vergaren van kennis eist veel van je aandacht je inzet je toewijding enzovoort dus wie kennis wil gaan vergaren zal heel veel dingen moeten opgeven ook is het gewenst om je ambitie te versterken op het gebied van aanbidden van Allah. En in dienst zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri. Een wijze man. En een grote geleerde. Heeft wel eens gezegd. Als iemand met jou wil wetijveren over het geloof. Steek hem dan naar de kroon. Dus met andere woorden. Rivaliseer met hem. Ga in op zijn aanbod. Wetijver met hem. Maar wil iemand met jou wetijveren over het dunia, dit wereldse leven, werp het dan in zijn schoot. Doe er afstand van. Geef het aan hem. En wedijver niet met hem over het dunia. Ook is het wenselijk om een verheven ambitie te hebben als het gaat om het kiezen van je huwelijkspartner. En dat is toch iets wat te wensen laat, moet ik eerlijk zeggen. Zou iemand bijvoorbeeld een stuk grond kopen, te midden van een woestijn, en tegen ons zeggen dat hij van plan is, deze grond te bezaaien en te bewerken, dan zouden wij zeggen dat hij niet goed bij zijn hoofd is, dat hij gek is geworden. Wat moet iemand met een grond, stuk grond in de woestijn? Maar als een van ons op het punt staat om te trouwen, dan vinden wij het vrij normaal wanneer diegene voor een stuk grond te midden van de woestijn kiest. En daar bedoel ik mee te zeggen dat hij of zij voor iemand kiest die niet bereid is om volgens de regels van Allah te leven. Ook dit is gekke werk. Want zo'n persoon zal in de meeste gevallen alleen maar van slechte invloed zijn op zichzelf, zijn partner en zijn kinderen. En daarom moet iemand die wenst te trouwen... vrouw of man... hoge eisen stellen... in religieuze opzicht. Dus hij of zij moet een hoge ambitie hebben... wat dit betreft. Tot slot... wil ik mijn zusters erop wijzen... dat zij een belangrijke schakel vormen... binnen onze oma. Daarom mogen zij niet gebukt gaan... onder een neerslachtige... sombere, zwaarmoedige stemming. Zij moeten onmiddellijk beginnen... Met het opknappen van hun ambitie. Zij moeten zich gaan scharen in het rijtje van grootheden die de islam heeft gekend. En weet dat jouw omme op je rekent. Dat jouw gemeenschap op je rekent. En stellig verwacht dat jij iets voor haar kan betekenen. Wij willen af van deze vastgeroeste, langdurige achterloosheid en in de plaats daarvan willen wij dat jij weer het licht van aspiratie en ambitie laat schitteren, laat stralen. Dus laat deze umma niet in de steek, beste zuster.